9 uur. Kirsten Klomp met het NOS zijn twee mensen opgepakt... voor de aanval van vorige week op een hotel in de hoofdstad Bamako. Wat hun identiteit is en waar ze precies van worden verdacht... is niet bekendgemaakt. De aanval was vrijdag op het Reddison Blue Hotel. Daarbij kwamen 20 mensen om het leven... en 170 mensen werden urenlang gegijzeld. Het leger bestormde uiteindelijk het hotel... en maakte een einde aan de gijzeling. Daarbij werden twee terroristen gedood. De Duitse inzet van straaljagers in Syrië is noodzakelijk om de Syrische bevolking te beschermen tegen IS. Dat zei de Duitse minister van Defensie. Eerder vandaag lekte al uit dat Duitsland tornado-straaljagers naar Syrië stuurt voor verkenningsmissies. Verder gaan er een oorlogsschip en een tankvliegtuig voor straaljagers naar het gebied. De uitbreiding van de Duitse hulp in het IS-gebied komt mede doordat de Franse president Hollande daarom heeft gevraagd. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Daphne Schippers is niet verkozen tot beste atleten van de wereld in 2015. De prijs gaat naar de Ethiopische atlete Dibaba, heeft de internationale atletiek federatie IAF bekendgemaakt. Schippers was een van de genomineerden voor de prijs. Ze werd dit jaar wereldkampioen op de 200 meter en haalde zilver op de 100 meter tijdens de WK. AZ is uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders verloren thuis van partizaan Belgrado en kunnen niet meer eerste of tweede in de pool worden. Zometeen speelt Ajax in de Europa League tegen Celtic. Het weer dan nog. Het koelt snel af tot rond het vriespunt. Vannacht kan mist ontstaan en lokaal kans op gladheid. De minima liggen tussen min 1 en 6 graden.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 X uh, van hem, tenminste uh, X-tape, zo heet het. Uh, er staan acht tracks op en dit is een remix, uh, Oliver Tree, Olive Tree, moet ik zeggen. Uh, nou, dat uh, klinkt dus uh, echt uh, wat je zou kunnen verwachten in een, een of andere club. Uh, dat heeft hij ook uh, met Uberich uh, min of meer gedaan, dat, was een, uh, dat is al een project van 2011. Uh, dat, uh, dat is min ja, of meer een beetje snelle dood uh, gestorven werd er heel uh, erg uh, veel kansen toegedicht aan deze, deze band... die in 2012 nog de Grote Prijs van Nederland uh, wist te winnen bij de categorie Bands. Dus wat dat er gaat, uh, zou het al eenmaal, uh, goed uh, maar goed zijn. Maar goed, we hebben nog uh, een uh, gast bij ons in de studio. Ze heeft uh, vier nummers gespeeld. Uh, dat is Linda uh, Kreuze. Goeie, uh, want ja, uh, het, uh, je hebt weer uh, vier nummers gespeeld. Ja. Um, ik geloof dat er één nummer is... wat we nog niet helemaal kennen. Dat was uh, volgens mij allemaal aan het begin. Hè? de, ja. de, de, de, de Rituals. Uh, nee, resilient. Maar resilient. onthou maar gewoon Like a Feather. Like a feather maar voor Buma Stemmer is nu nog even Resilient. Oké. Okay. Voor de Buma Stemmer dan? Ja. Oh. <laughs> ja. Daar staat hij zo ingeschreven. Ah, oh, daar staat hij zo ingeschreven. Ja. Nou goed, maar uh, dat gaat dus, uh, gaat dus veranderen. Ja. Uh, gaan wij dat uh, ook aantreffen op, uh, op een mogelijke EP of album? Absoluut, ja. ja. Ja. Uh, die dromen, want dat las ik ook wel, uh, dat je op een gegeven moment toch alweer, dat je bezig bent echt met een echt album. Hè? Dat je wilt dus nu gewoon uh, ja. niet vier nummers, maar gewoon uh, acht, negen, misschien wel tien nummers. Uh, het uh, hele boek, zeg maar. Ja, ja. dat, dat is, wel, uh, is wel mijn droom. Ja. Um, ik doe het nu gewoon even stap voor stap, dus ik ga geen beloftes maken. Of, uh, Moet je ook niet doen? Nee. Ik ben heel slecht in beloftes maken, dus, uh, dus uh, ik herken daar wel iets in. <laughs> dus, uh, dus, maar ja, dus, ja. Uh, wat uh, concreet is dus volgende week studiowerk en uh, wat opgenomen en dat is helemaal te gek en het hoeft naar meer. Ja. Dus ja. Nou zag ik ook uh, dat je uh, vorige week of twee weken terug je het voerprogramma gestaan. Uh, van. En dan moet ik even kijken ook weer. Want Mark, ik ben... ja, maar Mark Blomstel. Ja, Mark Blomstel, ja. En dat dat verhaal, dat zag ik ineens. Die, ja. die, die, die, die, daar krijg ik uh, post van, van binnen van ja, uh, ik heb in Amerika heb, heeft hij uh, zijn materiaal opgenomen zijn ja. nieuw, nieuwste werk. Um, ik moet je er eerlijkheidshalve zeggen, we hebben er uh, geen aandacht aan besteed. hé. Ja, dan moeten we, dat moeten kan we, moeten we dan nog toch nog nog, Ja, kan nog steeds. Ja. Dus we gaan het, uh, dat, gaan we rap uh, in orde maken. Dus, uh, maar daar heb jij in het, uh, heb je de support uh, gedaan? Ja, dat was ja. de eerste van uh, uh, zijn tour. Ja. Dat uh, ah, denk ik een uh, voorprogrammaatje voor. <laughs> ja. Daar ben ik voor gevraagd. Dacht, ja. ja, dat is leuk. Ja. Dat want ik heb de indruk dat hij behoorlijk wat uh, fanschade heeft, Mark. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal diep ingedoken ben, maar wat ik zou zie op Facebook en uh, inderdaad uh, uh, Ja, in, in, in, in Nashville uh, heeft hij leuke daar dingen. Daar komt gedaan. hij vandaan, namelijk. Tenminste, daar heeft hij zijn min of meer uh, zijn basis uh, tegenwoordig uh, ja. Uh, hij komt eigenlijk uit Rotterdam ja, natuurlijk. Vraagt, ja, want, uh, want uh, kijk, als we gaan, uh, gaan kijken van ja, uh, waar komt hij dan vandaan? Nou, daar vandaan dus. Maar uh, hij is een geluk uh, beproefde, uh, min of meer in Nashville. Dat, ja. uh, dat is ook wel iemand uh, die we straks nog gaan draaien. Die heeft, uh, heeft daar ook uh, er een beetje lijnen liggen in uh, dat opzicht. Dus, dus dat is niet uh, helemaal wereldvreemd. Uh, is dat nog iets uh, waar jij nog aan uh, stiekem aan zit te denken? Dat je bijvoorbeeld uh, naar Amerika gaat, naar zo'n stad of zo? Dat je daar ja, aan... wel vaker. En, uh, of blijft het bij een droom? Ja, <laughs> <laughs> dat weet alleen de tijd. Hè? Ja. Maar, uh, ik, uh, ja, wel, Melanie uh, en haar zoon hebben mij toen wel uitgenodigd. Oh. Dus er zijn wat lijntjes. Maar ja, ja. als ik daarheen ga, dan wil ik dat ook wel een beetje goed voorbereiden. Ja. En, uh, ja. Logisch, ja, logisch. een beetje open podium, ja. struinen. Want uh, als jou kennende en de mensen die jou uh, volgen op Facebook, uh, dan zie ik uh, één keer in het jaar of twee keer in het jaar: dan trekt Linda zich een beetje terug naar uh, warme en zonnige orde en gaat daar uh, wat, uh, wat muziek maken. Ja. En uh, misschien ook hier en daar wat een uh, liedje schrijven. Ja. Dat doe je meestal in Thailand, geloof ik? Ja, of? klopt. Ik ben nee. net terug. Maar dit keer heb ik ervoor gekozen om echt helemaal vakantie te houden. Saaien. Saai. Zai. Super Zai. saai. Ja, je maakt er meestal een werkvakantie van. En dat is, ja. uh, dat is uh, vaak dat je dan uh, helemaal naar het uh, oosten van, uh, van de wereld, uh, ja. wereld heen trekt. Nee, nou, ik was er nu weer. Maar ja. uh, nee, vakantie. <kwijm> en, en ja, we er zat ergens in een caféetje of uh, koffieshopachtig iets. Ja. En toen kreeg ik natuurlijk wel een gitaar in mijn handen gedrukt. En ja. dan zat het toch wel even lekker. Ja, maar ja. Ik, uh, ik heb er wel bewust voor gekozen om uh, even want Wat trek je aan om uh, juist uh, naar die oorden te, te gaan? Nou, een van mijn beste vriendinnen woont er, dus dat is makkelijk. Ja, dus dat is altijd fijn om heen okay, te gaan. Oké, dan heb je natuurlijk een, een, een, een, een slaapplaats, sowieso. En gezelligheid en ja. heel fijn. En, ja. uh, um, nou, dat. En ik, ik vind het gewoon wel prachtig land. Heerlijk eten, heerlijk klimaat. En ja. uh, het is gewoon heel relaxed. Ja. Ik word altijd heel blij. En ik kom ook blij terug. En nu was het ook nog een beetje lekker weer hier. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, dat is allemaal niet zo interessant. Maar uh, ja. wel een gegeven voor mij. ja Het is ja. gewoon fijn om... Uh, echt helemaal in een andere uh, omgeving te zijn. En qua liedjes schrijven... wat ik heb gemerkt... is wel dat ik dan net, net een tikkie vrolijkere liedjes ook schrijf. Ja. Maar dus. zit er, zit er, ben jij over het algemeen dan... Uh, erg uh, donker... in het uh, in de maken van je nummers? Of, uh, want... Ja, wat ik gisteren nog even geplaatst had, dat was dat uh, verhaal van On a Shelf. Ja, en dat blijft nog altijd uh, bij me hangen. Van het liedje van uh, je staat voor een kast, voor een, uh, voor een kast met allerlei uh, kruiden, potjes en weet ik even wat. En ja. dan staat er één potje wat je dan niet gebruikt. En ja. dat, dat, zo heb jij dat liedje ook zo toen de tijd geïntroduceerd. Dat kan ik kan me nog heel goed herinneren. Dus, dus is, dat, uh, is dat ook een beetje uh, jouw uh, kijk op het leven? Nou, niet er, helemaal, helemaal, maar he? het, is, het is wel. Um, het is wel zo dat het heel, heel voor mij makkelijk melancholie uitkomt in hm. het schrijven. Okay. En um, ja, dat, dat, gaat, dat gebeurt gewoon. Het is niet, ik, ik ga niet zitten en denk, oh nu ga ik een popsong schrijven. Of dan ga ik dit schrijven of dat schrijven. En, en dat is denk ik misschien iets meer ambachtelijk. En dat zou ik dan kunnen ontwikkelen. Maar daar heb ik nog niet echt voor gekozen. Maar ik ga zitten en er komt iets of niet of iets halfs en dan verdwijnt het weer maar, uh, en, en meestal zijn dat dus wat meer de melancholische kant uh, is dat van de muziek Ja, ja, ja. zo is het en, uh, en, en soms een beetje cynisme en een grapje hier en daar en een laag en daar weer een laag ja. onder maar ja. die moet je dan uh, horen je moet een dubbele bodem dat zit er Overal gewoon, mm -mm. denk ik. Je moet ook, uh, ook weer niet te veel uh, erachter zoeken, denk ik dan. Mm. Missen, uh, nou, het mag wel. Het mag wel. Dat vind ik interessant, juist. Juist. Uh, ja. Ben jij, ja, dan, dan zou ik eigenlijk meteen ook van, ben je dan filosofisch aangelegd? Ja. Ja? Ja, best wel, ja. Ja. Ja, nou ja goed, dat, dat, dat idee dat, dat had ik wel in een paar keer dat, dat, dat je elkaar dan spreekt over Facebook. Hé, hey, dan denk ik, hé, hey, dat is toch weer de filosofische kant van Linda die ik dan mm -hmm. uh, weer, uh, weer eens uh, te zien en, uh, en te lezen krijg. Uh, dus dus uh, hoe is dat eigenlijk uh, ontstaan? Is dat, is dat eigenlijk überhaupt ontstaan? Of was je eigenlijk, of was je als kind al zo of als... Wow, dat is echt een hele leuke, goede vraag. Ja, daar kom ik volgend yes. jaar even op terug. <laughs> ja. ik, uh, daar moet ik over nadenken. Ja. Ik, ik ben wel, ik kan me herinneren, sinds mijn tienertijd in ieder geval wel. Dat ik uh, ook een uh, vriendin had. En we altijd wel behoorlijk uh, diep gingen in gesprekken. En, en andere kanten bekijken van dingen. En die filosofische kant op gingen. Ja. En, ja. Schreef je toen eigenlijk ook al uh, in die periode of niet? Ja, maar. Toen begon ik net een beetje met gitaar spelen. En toen was ik een beetje meer rebels. En dan schreef ik meer teksten. Als, nou, gewoon een beetje rebels teksten. Dus dat. Nou, dat was niet zo heel veel soep. Daar heb ik niks meer van over. Oké, nee, oké. Okay. Nee, okay. Wel, wel gedichten en veel brieven en dat soort dingen. Ja, ja. Ik schreef wel sowieso. Ja. Ja. Ziet daar ook een favoriete, uh, ja, favoriet stukje uit de geschiedenis? Uh, ja, een favoriete geheugen, hoe moet ik dat zeggen? Een favoriete momentje dat je in de tijd toen iets hebt geschreven van hé, hey, daar ben ik best trots op? Um, uh, uh, qua gedichten en alles. Ja, ja, zoiets, ja. Uh, ja. Zit, zit, er, zit er in, in, in die uh, herinnering, moet ik het zeggen. Een favoriete herinnering? Zo was het. Uh, nou ja, dat ik, dat ik op de basisschool zat en dat ik, toen schreef ik wel een beetje, was ik met gedichtjes bezig. Tijdens lessen. En daar, denk je, uh, daar denk je nog wel eens aan, of niet? Ik heb er, uh, niet zo lang geleden nog een schriftje teruggevonden. En daar vond ik het in. dacht, nou, wow, dat is best goed voor een meisje van. Nou, niet acht, negen of zo. <laughs> vond ik wel heel leuk om even terug uh, te lezen, ja. ja. Ik heb het ook stiekem gedaan, want ik heb een mooi bruggetje geslagen naar uh, het uh, volgende nummer. En dat is Favorite Memory. En dat gaat uh, Jeruzalem voor uh, ons laten horen.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 Small gezellig te praten... ...en dan vergeet je gewoon dat het, dat het plaatje afgelopen is. Um, ja, nou, Ik draai er nog even gewoon eentje... ...tussendoor, dat was Jerusalem met Favorite Memory... ...dat was een leuke brug die ik maakte. Uh, maar Linda heeft in het verleden ook te maken gehad... ...met de ene Colin Hoover... ...die is toen ook hier bij ons geweest... ...die is in zijn auto gestapt... Die ...is vanuit Nijmegen gewoon hier naartoe gekomen van de week... Zegt hij, ik heb, uh, ik heb ook uh, materiaal. Ik uh, zal het even naar je toe sturen. Dat uh, duurde eventjes uh, voordat hij het in de gaten had. Van, uh, dat hij iets uh, naar ons had gestuurd. Hij dacht dat hij iets gestuurd had. Bleek niet het geval te zijn. Maar gisteren uh, rommelde de mailbox wel. En toen had ik het binnen. En ik heb het nu net vers uh, eventjes uh, uit de, de, de lucht uh, gepl geplukt. Dit is Colin Hoeven met uh, het nieuwe materiaal Trading Places. Volgens mij heeft hij ook nog naar ooit die film gekeken. Waarin Eddie Murphy en Dan Aykroyd in hebben gezeten. Zou zomaar een, uh, een knipoog uh, naar die film uh, kunnen zijn. Open window, smell of rain. Crawling under the cover. Falling. We don't care We've got passion and we're willing So much better now. I'm on my own. The minor details, the major flaws. I need excuses for. Crying In my car I finally noticed how damaged you are And you were hurting And I was there I said I love you To show that I care Aan Colin Hoeve is dat hij het afgelopen jaar bij Series Request zich helemaal schil geschreven heeft voor liedjes om maar zoveel mogelijk ja, poen binnen te halen voor dat goede doel. Dat, dat is daar is hij aardig in geslaagd, maar ondertussen was hij ook nog heel uh, uh, ja, nou, stiekem, wil ik niet zeggen, maar stilletjes bezig met uh, met nieuwe materialen. En dit is dus het nieuwe materiaal wat we uh, nu hebben en uh, wat we nu ook uitzenden. Dus als Colin dit hoort. We hebben het uh, weer graag gedraaid. Uh, Zo, Super mooi. Ja, ja, ja, ja. Supermooi. Ja, want, uh, want jij uh, hebt ook uh, met hem geloof ik een keer opgetreden. Ja, ik klopt. weet niet uh, precies uh, waar. maar uh, Eén keer in uh, Rotterdam, één keer in Soest. Een keer, oh, ja, Soest. Ja. Ja. Ja. Daar, daar uh, hebben jullie elkaar getroffen. Dus uh, het, het, Toen zei ik uh, van gisteravond, nou, als je het snel opstuurt, dan, uh, dan, dan, dan kunnen we het nog even draaien. Want uh, Linda is de gast. Nou, toen was hij ook binnen no time zat die in, in de mailbox. Nee, he? Dus, he? <laughs> dus dan, dat was wel heel erg leuk. Er sta, staan nog twee nummers uh, klaar... waar, uh, waar jij zijdelinks... Uh, uh, of tenminste uh, uh, één... ben je met, uh, met één iemand... daar heb je nog uh, in een ruimte gespeeld. Daar was ik ook bij. Het was een huiskamerconcert in Amsterdam. Van, oh. Weet je het nog? Ja. Van Live in Your Living Room... Ja, ja. Gaat je zo, ja, gaat je, gaat je zo uh, even uitleggen. Susan Jane. Susan Jane, ja, die ja. heeft ook een nieuwe gemaakt. Uh, dus die had ik ook van de week uh, binnengekregen. Dus die ga je zo ook uh, nog, uh, nog even mo uh, mooi horen. Uh, vorige week hadden we ook Gravel Town. Mm -mm. Dat ja, zeg je ook wat natuurlijk. Absoluut. Dus, uh, dus het is, uh, er zitten inderdaad links en rechts uh, lijntjes. Waar we meteen ook uh, komen op uh, wat we in het eerste uur zeiden over Rotterdam en de muziekwereld. Uh, uh, want ja, uh, overal liggen uh, links en rechts uh, liggen de dwarsverbanden. Ja. ja, klopt. Is Rotterdam nou echt muzikaal uh, in dat, uh, dat opzicht? Rotterdam zelf? Ja. Ja, nou, er loopt heel veel muzikaal uh, talent rond. Met als vaandeldragers op dit moment denk ik de Cosmo Carnival. Want die zijn, uh, die zijn echt uh, vreselijk hot, uh, heb ik wel uh, begrepen. Ik zit niet zo in het hot. Uh, maar Nee, oké. Okay, ik, ik, ik, ik weet wel dat zij afgelopen uh, pom, pom, pom, pom, augustus, eind augustus hebben ze een assortiment van wat hebben ze de Once Upon a Time in the West en toen hebben ze een assortiment van uh, country uh, traditionals dat mm -hmm. soort dingen hebben ze gedaan ja een heel uh, uh, en ja de, een ja. festival eromheen gebouwd en dat ja. speelde zich af in Rotterdam en ik meen de keile weg of zo kan ja oké okay. dan, dan was het uh, was het geweest dus maar die zijn wat, wat, wat meer bekend uh, in, in de landen. Maar dat heeft mm -hmm. ook weer te maken dat, uh, dat er behoorlijk wat aandacht aan besteed is. Maar je kunt dus wel zeggen van Rotterdam... Uh, nou ja... Bruist. Bruist, ja. Ja. ja, maar op, op verschillende muziekgebieden wel. En het is wel zoeken. En ja. ik uh, naar de plekjes en dan komen we te horen. Maar er is, er is heel veel. Ja? Ja. En... Uh. Uh, best wel een beetje in dat is dat loopt sowieso altijd wel. Een urban... Dat uh, gaat ook goed. Maar ja, dat zijn echt niet mijn... Het uh... zijn niet jouw dingen? Nee, niet dat ik dat uh, lelijk vind of nee, iets. Okay, maar, ja, maar ik goed. vind me daar gewoon niet heel erg, uh, heel erg in. Nee. Uh, maar... Uh, Kom je uh, er wel eens? op uh, Beurt uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, zelden, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit uit ga. Of zo, dus, nee? Uh, nee. Heel, nee. weinig. Uh, heel weinig, echt heel weinig. maar ja, het is, het is echt een mooie plek. Het is ook ja. heel sfeervol en uh, dat loopt ook heel goed. Ja. Ik, ben, uh, ik ben het afgelopen jaar in maart in uh, Beurt uh, geweest. Mm. was toen uh, Niche uh, daar uh, wat deed. Dus, ja. Dus, ja. Uh, dat is mooi, hè? Ja, dat uh, vind ik ook heel mooi. Ja, ja. Ja. Sol uh, soul en een beetje ja. funk en hiphopachtig uh, mm -hmm. invloeden zitten erin. Uh, nou ja, samboos hebben we ook uh, net uh, gedraaid, dus uh, ja. dat is wat meer uh, weer in de richting van uh, heel intiem huiskamer uh, dat soort uh, settingen. Dus ja. uh, dat, dat, doe je dat nog steeds eigenlijk? Uh, ja, ja. Ah, toevallig uh, niet vorig weekend, weekend daarvoor in uh, een beetje, ja, in Drenthe. Ja dus uh, Dan ga je gewoon uh, je gaat gewoon ook het hele, dat ook dat zie ik hè je gaat gewoon het land door uh, ja. Enkhuizen zag ik een keer uh, ja en Duitsland nu ook ja. uh, regelmatig of ja. geregeld en uh, dat is heel leuk ja. dat is echt ja vind ik echt heel leuk uh, nieuw uh, nieuw stuk ja. ja dus daar wil ik gewoon veel meer spelen uh, hoe is die belangstelling ontstaan is dat uh, gewoon is, in een bepaald uh, circuit terecht uh, gekomen? Ja, ik heb echt een te gekke boeker eigenlijk. En die ja. regelt allemaal uh, super leuke plekjes. <laughs> ja, met ja. hele leuke mensen. En ja, uh, ja dat... Uh, nee, ja. Je komt wel te tijd denken. tekort soms, heb ik wel eens het idee. Of, uh, ja. Ja? ja, soms wel ja. ja. Dus uh, ik moet wel tijd plannen om... Uh, de ontspannen. Ja. Ben je, ben uh, je dus, dus nu in. een beetje ook wat meer, uh, meer met muziek bezig? Want er was een tijd dat je uh, het erbij deed eigenlijk. Ja. En nu is het, lijkt het alsof het gewoon meer het, uh, het leven bepaalt eigenlijk. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, nou, ik, ik werk nog wel drie dagen in de week. Oh, toch wel. Ik vind het ook fijn om. Uh, om een beetje een soort normaal uh, ja, leven ja, ja. een beetje te hebben en, uh, en niet afhankelijk te zijn van muziek bovendien. Ja, ik hoef echt niet de illusie te maken dat ik, uh, dat ik daar helemaal van kan leven. Nee. En ik vind dat echt fijn om, om het niet als stressfactor te hebben in muziek en in, uh, nee. in het stukje ja de artistieke kant die erbij komt. Ja. En wat ik net eigenlijk ook al uitlegde, dat ik, uh, muziek komt uit mij en het is, het is voor mij niet echt heel erg ambacht. Wel het afschrijven ervan en zeker de tekst en de aandacht die ik daaraan besteed. Ja. Um, maar de oorsprong zit wel gewoon heel erg in de in het gevoel en de emotie en wat op dat moment uh, leeft en eruit komt. Ja. En ja. als je daar dan uh, een, nou ja, als je dat niet ruim van uh, in, ja, binnen loopt zeg ja. maar en er van rond kan komen en je moet gaan schrijven ja, ja dan zou dat denk ik voor mijn hoop plezier eruit halen. En dat is echt wel heel erg belangrijk uh, voor het wat ik wat ik doe zelf. Ja. Dus dan is het wel fijn als je een beetje vaste lasten gedekt hebt. En, uh, ja, ja Ik zit even naar de mijn en, uh, ik zie Je ziet me ook zo kijken van... Nou ja goed, maar ik moet vasthouden aan mijn eigen ideaal en mijn eigen droom. Want uh, ik heb niets voor niets in 2012 een uh, stap genomen om uh, meer de schrijverijen in uh, te mm -hmm. gaan. En nou, dan moet ik het ook nu ook uh, de, het afmaken. Ja. En dan moet ik ook dan maar de consequenties uh, aanvaarden Dat ik af en toe eventjes uh, het uh, wat minder breed uh, ga. Ja, maar ja, dus, goed iedereen heeft daar ook zijn eigen pad. Dan ben toch? Ik. Ja. Dat ik. Dus, en dat is dan weer even de filosofische kant van mijn kant. Dus, mm -hmm. dus dat treft dat ik aan de andere kant ook nog een beetje een filosoof tegenover me heb zitten. Dus dat, dat scheelt alweer. Um, de optredens nog even. Want uh, staan er nog optredens uh, op de rol? Oh, ik ben echt weer super goed voorbereid. Ja. Uh, uh, ik, nee, nou, goed. Uh, het staat op mijn website linnenkreus.com. Uh, en ik speel. Eerst een kistje met Richard Beukelaar, dat is alweer lang geleden. Ja, die kwam ik nog tegen bij uh, de Cosme Carnaval toen ze in, uh, in Amuiden uh, spelen. Ja, in want die ja de Theater. foto's, geloof ik. Ja, ja. ja, dus daar heb ik me even voor het eerst gesproken Kijk, in de live. maar ik weet al, 10 december in Dordrecht in Dolhuis. 11 ja. december in Zaltbommel met Richard Beukelaar. Uh, stille, stille nacht in Rotterdam ja kijk gewoon op mijn site. ja site groezen.com dat, dat, dat, dat is het, dat dat daar is het daar is het allemaal op te vinden oké okay. nog één ding want ik zie ook nog iets staan wedding songs ja doe je dat nog nou de komend weekend heb ik toevallig een promo daarvoor ja, ja. weer een Even, hele mooie locatie dat doe ik wel. Dus ja. jij mag uh, contact opnemen als je mij wilt boeken voor je trouwceremonie. Ja, ja. Dat is mooi, hè? Ja, Dat ja, ik wil met ja, ja, zingen ja, ja, ja. over gebroken hart en dergelijke. Ja. Uh... ja, maar goed. Ach, maar aan de andere kant: hm. de mensen krijgen er iets onvergetelijks voor uh, terug. En de ja. echte singersongleider die uh, daar. Uh een liedje komt, uh, komt zingen en spelen. Dat, uh, ja. dat, dat maakt het wel speciaal. Tot nu toe is dat echt wel... Uh, ja, volgt het echt iets stil. Te... Er is echt niet om zelf uh, te promoten... maar uh, nee. het is wel heel bijzonder. Maar het is wel ja. leuk om, uh, om dat even nog te vermelden. Ja. Ik dank je voor je komst... Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja, en uh, het zal wel weer even duren voordat we je weer uitnodigen. Want uh, ja, uh, de laatste keer was twee jaar terug, geloof ik, dat we hier uh, hadden. Ja, ik denk het ook. Ik uh, vond het in ieder geval wel weer fijn dat je de moeite hebt willen nemen... om weer uh, het autootje te, te pakken en uh, vanuit Rotterdam naar Zandvoort mm, te tuffen. Ja, Tuurlijk. We hebben nu niet zoveel uh, uh, te bieden, maar als we de volgende keer proberen we je uit te nodigen, dat het weer ergens gewoon weer in een beetje in de zomer is. Of zo, dat, uh, dat je ja. er ook nog iets aan hebt. Naar het en, en, dat je hem uh, nog aan het strand uh, kan. Heerlijk. Ja. Um, dank voor je komst. Uh, zoals gezegd uh, is er uh, nog iets uh, van een huiskamerconcert wat mij nog bijstaat in Amsterdam. Dat was in augustus 2013, zover uh, gaat uh, mijn geheugen terug. Het was een hele bijzondere dag. Een uh, week later zat Kees Jonk hier uh, toen bij mij in de uitzending. Want uh, dat was uh, de grote man van Live in Your Living Room. Want die had het georganiseerd. En daar was uh, Linda één van de, de mensen die uh, speelde. Maar de ander, dat was Susan Jane. En die heeft toevallig deze week ook iets uh, bij mij uh, afgeleverd. Ook iets nieuws. En die gaan we dan ook draaien. Eerst Face all of my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 in bed between the sheets but well, the blue rays fall in down where no one will go this house is empty now and he puts the lights way down low But he starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody likes to old well to worry about the things he done. Hard times, to be honest. Hard times, to be strong. And Johnny ran away, oh, off to a better land. He's trying to get back home And he's driving through the rain. Oh yes, he's driving through the rain. And the moonlight shining Took him by the head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 blowing through the empty streets. And Johnny stays inside his in bed between the sheets. Now the blue ray's falling down where no one will go. This house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, oh baby, oh. off to a better land place where the folks would understand. But he made a mess and left someone with pain. Now he's trying to get back home, but he's driving to the rain. Now Charlie ran away, off to a better land. Place where the will He made a mess and Gravel Town, ook zij uh, hebben ooit alternatief FM aangedaan. Uh, toen hebben ze ook hier uh, gespeeld. Uh, dit was uh, Driving Through the Rain. Daarvoor hoorde je Susan Jane met Pharaoh. Uh, I dare to be great. Zo moet ik, uh, moet ik het zijn. Pharaoh dat is uh, dus de. Volgens mij degene die uh, de, de, de, de featuring uh, deed. Uh, ik zeg ook met enige uh, voorbehoud. Want volgens mij uh, moet ik dat nog eens even nagaan trekken. Hoe zit dat nou precies ook alweer? Maar het uh, was de, uh, de eerste track sinds een uh, lange tijd. En volgens Susan Jane. Is ook hier uh, bij ons uh, geweest. En dat was in september 2013, toen zij uh, uh, de uh, ZFM Zandvoort Studio aandeed. Uh, smaakt het, jongen? Smaakt het, uh, Kerel? Uh, want de laatste, tijd moet je, <laughs> de laatste tijd moet jij echt uh, je, brood, uh, je brood nog meenemen. En dan zit het dan nog hapselijk weg. Ja, uh, de... de laatste tijd red ik het gewoon niet om hier op tijd te komen. Ja. Ja. Dus wat, uh, wat gebeurt er dan? Uh, de shisted Marcus met de-up. De Inderdaad, dan zie je mij om zeven uur... terwijl ik eigenlijk hier moet opbouwen. Ja. zie je mij nog noord inrijden... om ja. nog twee, uh, even broodjes. het brood en de spullen op te halen. Ja. En dan uh, kom ik hier ineens uh, Als het goed is, uh, hebben we volgende week daar geen last van. Want? Nou, dan gaan we de, uh, de eerste voorronde van de oh, Rotterdam ja. hebben. Ja, ja, ja, maar ja. dan moet ik natuurlijk wel even het materiaal van jou krijgen. Ik dat, dat, ik heb, we uh, zitten nu even iets vechten de... over de radio. Dus, uh, ik heb de heer Ruud al gemaild. Ja, uh, maar heeft uh, de heer Ruud uh, ook nog uh, teruggemaild? Met, uh, ik, ik hoop dat hij... Uh, <laughs> heb anders hebben wij volgende week echt geen uitzending. Dus, uh, de, de, de, maar dan hebben we wel de interviews. Dat hebben we dan weer wel. Dus, uh, dus dan kunnen we, ja. we kunnen er wel iets mee. Maar het mooiste zou zijn als uh, hij ook nog eventjes uh, de bestanden. Uh, ik ik ga... heb er vertrouwen in. Ja, en anders uh, zetten we nog even uh, het uh, wapen Sofie Kroppen uh, er nog even op. Dus, uh, dus, mm -hmm. <laughs> want uh, het materiaal moet er uh, natuurlijk wel komen. Um, dat wordt uh, spieren geblazen ergens in de avonturen. Dan mag ik weer eens eventjes uh, weer ouderwets uh, knippen en plakken... En, uh, en een interview er ergens tussen doen. En vervolgens is het knippen en plakken uh, uh, zo lang... dat we dan gewoon uh, ergens hierachter... Gewoon met uh, de poten op, uh, op de tafel bij wijze van spreken... gewoon aan het uh, programma kunnen luisteren. Dus dat, uh, dat volgende week. Um, deze meneer hebben we ook gehad. Dat is Hartog ijsman. Hij uh, heeft ook nog, uh, nog iets uh, spannends uh, gedaan. Uh, hij is ook geweest... Um, ik geloof uh, aan het begin van, uh, van dit jaar. En dit nummer uh, was ook een van uh, de betere nummers... Uh, de, Tenminste, dat vond ik dan. Van het laatste album wat hij heeft geschreven is Word Clouds. Van uh, Ghana was dat. En daarvoor hoorden we hard, toch? Met uh, wordcloud. En als ik een bakje koffie krijg, krijg ik ook echt een bakje koffie. Want niet met een plastic bekertje. Nee, gewoon in een echt bekertje. Hè. En dat uh, verklaart uh, waarom Charles uh, altijd heel goed uh, in koffiemakers. is. Krijgen we ook gewoon keurig uh, Sorry, uh, Mark. En ik de ja. lui om af te wassen. Ja, dat zal dan wel <laughs> daarmee te maken hebben. Um, hij zit er weer op uh, deze um, alternatieve VM. En dan zeggen wij altijd in koord. Tot volgende week. Kijk. Hij gaat in één keer Aha. weer goed. Ja. En uh, de laatste die we draaien, dat is deze van uh, Canvas Blanco en Call Me Lucky, Fat or Skinny. Dat is het album The Lost Dutch. Nog wat mijn...